De Senaat in België heeft met grote meerderheid het wetsvoorstel goedgekeurd... dat euthanasie ook mogelijk maakt bij minderjarigen. Als ook de Belgische Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, kunnen Belgische kinderen onder de 18 jaar... die bekwaam zijn en uitzichtloos en ondraaglijk lijden... vragen om hun leven te beëindigen. AZ is door een 2-2 gelijkspel uit bij Paok. Pauk Saloniki als eerste geëindigd in groep 11 van de Europa League. Beide ploegen waren al zeker van de volgende ronde. Pauk begon sterk. AZ nam na een half uurtje het initiatief over. Thomas Lam scoorde het eerste doelpunt. Donny Gorter benutte een penalty. Het weer, vannacht opklaringen met laaghangende bewolking en nevel. Plaatselijk kan er mist voorkomen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Later overdag kan de zon doorbreken. Het wordt 3 tot 6 graden. Zaterdag trekt een gebied met lichte regen over het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Acht met Mieke van der Weij. Ze bestaan nu vijf jaar. Ze hebben alles in eigen hand. Tot en met de verkoop van het bier aan toe. Ze spelen bij voorkeur tussen het publiek. Ze krijgen een kleine, maar trouwe schare fans met het eeuwige nachtcafé. En sinds een aantal jaren verzorgen ze op kerstavonden... eigen tijdse nachtmis, die overigens al lange tijd strak uitverkocht is. En volgende maand gaan ze voor de VPRO televisie maken. Dames en heren, hier is Circus Treudier. <tiedacht> Hallo. Mijn gast vannacht is oprichter en circusdirecteur... Thomas Spijkerman. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, het past wel bij, hè, de nacht? Absoluut. Absolu het, het, ho het hoort bij het vak om het maar even zo te zeggen, ja. de nacht... Je... Ja, dus uh, je hebt uh, niet vaak je bed gezien voor twaalf, de <laughs> laatste tijd. Nou, als je, moet spelen, als, moet spelen, als je moet spelen, dan zie je je bed uh, niet voor twaalf. Als je de kroeg dan nog induikt, dan zie je je bed helemaal niet, uh, ja. Ja. niet uh, nog in de nacht. Nee. Uh, maar de nacht is uh, prachtig. Ik ben ook dol op de nacht. Uh, wat is Circus hier? Er uh, zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, dat kennen we wel. Maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben nog geen idee. Ja. Het is niet echt een circus in de ware zin van het woord. Uh, het, is hele, het is helemaal geen circus. Nee. Het, is een, het is een muziektheater. Gezelschap. Ik heb het in 2008 opgericht, in het laatste jaar van, uh, van mijn opleiding... aan de Amsterdamse Toneel en Kleinkunstacademie. Uh, ik ben het eigenlijk begonnen vanuit twee ideeën. Enerzijds omdat ik uh, voelde dat ik met een bepaalde groep mensen... die bezig waren met hetzelfde als waar ik mee bezig was. Met de amusementskunst en het midden tussen nou ja, wat je nu noemt... de hoge kunst en de lage kunst. Dat zijn een beetje uh, entertainment. Um, omdat ik daarmee samen theater wilde maken. Maar anderzijds ook omdat ik voelde dat alle mogelijkheden... om uh, daar je geld mee te verdienen, beperkt waren. Ook toen al, toen ik op school zat, op de toneelschool... was het al in wezen crisis in de culturele sector. En ik dacht, volgens mij moeten we het zelf gaan doen... en ons eigen publiek bereiken en daar zelf een organisatie omheen bouwen... die dat aan de mensen gaat tonen en naar de mensen toe gaat brengen. Ja, Hoe kwam je daar zo bij? Want er zijn niet zo heel veel mensen die dat bedenken. Van, we moeten dat zelf gaan doen. Nou, ik ik ik heb Eigenlijk altijd al ben ik met dingen organiseren bezig geweest. dus uh, al, Altijd met een schoolkrant die ik heb opgericht... destijds uh, op mijn middelpaardenschool. Dus ik ben altijd al heel erg organisatorisch bezig geweest. En ik, ik, ik dacht ook, ik, ga, ik wil niet mijn, mijn, mijn handje ophouden. Ik wil niet, uh, wil niet uh, uh, bedelend dit vak beoefenen. Ik wil het heft in eigen handen nemen. En, en de mo mogelijkheden waren natuurlijk ook, ook beperkt. Je kon onder een productiehuis gaan werken binnen de binnen het theatersector. Kon... Een toneelgezelschap? Je kon onder een gezelschap inderdaad mm -hmm. gaan werken. Je kon meedoen aan een, aan een festival. Maar voor, het, zeg maar voor het genre wat wij beoefenen... Hè, dus die kunst, die Menskunst... Is, zijn, val je eigenlijk ook een beetje net tussen wal en het schip. Ja. Plus dat je natuurlijk ook gewoon... Uh, het wiel op, toch maar weer opnieuw gaat uitvinden. Toch maar weer opnieuw wil, wil gaan uitvinden. Omdat je zo hoopt ook tot nieuwe, nieuwe manieren uh, te, te komen. Waren er ook gezelschappen van wie je dacht... ja, zo wil ik het wel doen? Of die doen het op een manier die me aanspreekt? Um... Ik dacht... Je als orkater? Of ja, zeker, zelfs, als zeker, als orkater zeker. of dochtroep bijvoorbeeld dacht ik aan toen. Ja, zeker, ja. zeker. In de traditie van House Rock Kater... en hoe, ze dat, hoe zij dat hebben gedaan, dat staan we zeker. Die deden ook heel veel zelf. Decors maar maar ook ook, maken, muziek en de heleboel. Zeker, maar, maar ik moest ook bij de oprichting denken aan... Uh, die Parijse nachtclubs waar de grote acteurs van de Schouwburgen... Uh, in de pauze van hun grote voorstellingen naartoe gingen... om hun eigen werk uh, te, te, te, voor te lezen. Hè? In de kleinere, obscuurdere theatertjes tegenover de, de grote Schouwburgen. Daar ja. moest ik ook heel erg aan denken. Want uh, als jullie optreden, dan zit het publiek niet... In stoeltjes, maar die zitten gewoon gezellig aan tafeltje, Met je ja, café Chantan-achtige ja, dus, omgeving. Het heet het eeuwige Nachtcafé. Daar zijn, we, daar zijn we in 2009 mee begonnen. Tijdens het Amsterdam Fringe Festival. We mm waren -hmm. gevraagd om na te denken over een, over een soort nachtclub... dat het festival hard moest worden. Het Fringe daar... Festival is eigenlijk een, een, een extraatje bij het theaterfestival... waarin de beste voorstellingen van het jaar gespeeld worden. En dan zit er altijd een ja, wat, wat tegendraads jonger deeltje bij. Ja, en dat is het Fringe. Dat zit inderdaad ja. in, in september gedurende het theaterfestival. Ja. En daar, daar, daar zijn we toen begonnen mee in 2009... En toen in 2012 hebben we dat voor het eerst... zijn we dat op eigen benen gaan doen. Dus toen in Theater Bellevue, in, die, in de kleine zaal... Ja, hebben wel, we ja. hem helemaal omgebouwd en helemaal vertimmerd in de zomer. En daar hebben we toen een café Chantan van gemaakt. En toen zijn we dat op, op eigen locaties gaan doen. En in Amsterdam, op het KNSM-eiland, in een soort kelder. En daar hebben we toen ook een hele chique nachtclub van gemaakt. En dat was, eerst was het eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje uh, variété... en, en, en losse ex, los, losse sketches. En we waren in het begin van onze uh, maakperiode... maakten we wel echte, echt voorstellingen. Um, maar dan zaten toch altijd met die verhouding van, ja, daar zit een publiek en wij staan hier te spelen en wij zenden die boodschap uit en u moet dat maar ontvangen. Terwijl de dynamiek van de, wat allemaal prima is, maar die dynamiek van zo'n nachtcafé waarin je gewoon los dingen kunt roepen en dan weer een tekst, dan weer een lied en dan een publiek dat er door, doorheen borrelt en praat. En dat was een dynamiek die heel erg bij ons past en waar we ook eigenlijk, op een, omdat we uit zoveel verschillende makers bestaan. Ja. Uh, die identiteit konden ontwikkelen. Op onze eigen manier, op ons eigen tempo, met ons eigen dynamiek. Maar hoe kreeg je publiek in die begintijd? Nou, tijdens het Fringe Festival had, had je ja. natuurlijk het, het publiek van het Fringe Festival. En daar werden we eigenlijk best wel al snel opgepikt. En een festival heet je. En we kregen er mm -hmm. ook wel vertrouwen in dat we het zelf zouden kunnen doen. En dat is zo langzamerhand groter geworden in de stad. En ook natuurlijk door die eigen organisatie die we eromheen hebben gebouwd. Dat vond ik heel belangrijk dat we daar een eigen... Op eigen manier de publiciteit zouden gaan maken. Dat doen jullie ook zelf. Want ik zei net in de inleiding, ze doen alles tot en met de verkoper van het bier aan toe. Op een gegeven moment dachten jullie, ja, luister eens even. Die andere mensen hoeven niet te verdienen aan die drank, dat kunnen we dan ook zelf. wel doen. Dat was eigenlijk de consequentie van het eeuwige nachtcafé. Dat we dachten, ja, als we toch dat eeuwige nachtcafé hebben, dan kunnen we net zo goed zelf de wijn schenken. Ja, we nemen even een slokje wijn. Ja. En dat hebben jullie ook gedaan. Maar dat is wel een hele organisatie, alles bij elkaar, hè? Ja, ja en dat Want is... Dat, dat is veel. Is veel, maar het is ook het is leuk. Kijk, ik, ik, voor mij is Circus Trudier is het kunstwerk. En voor heel veel andere makers binnen Circus Trudier... gaat het om de voorstelling of om de teksten die ze schrijft, Maar voor mij persoonlijk, als artistiek leider en als oprichter... is Circus Trudier het kunstwerk. En daar hoort het ondernemerschap bij. Het geheel. Ja, de manier waarop je het doet. Hoe je het in de, in de maatschappij neerzet. Welke mensen je aan je verbindt. Uh, uh, hoe je je publiek bereikt. Nou, hoe je dat publiek aanspreekt. Dat, dat is voor mij ook een onderdeel van het kunstwerk. Nou, daar, zal, uh, daar zullen ze in Den Haag blij mee zijn. met uh, <laughs> je, je, Jonge enthousiaste ik, ik cultuurondernemers zoals jij. Ik hè? liep voor het beleid uit. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk op een gegeven moment gezegd... nou ja, goed, dat hoef ik jou niet te vertellen. Uh, allemaal leuk en aardig, die kunstenaars. Maar mm -hmm. uh, ze, ze moeten eigenlijk... Uh, uh, een grote gedeelte zelf genereren. Want ja. geld... Ja, ik vind dat, maar dat, dat, dat, is, dat wordt inderdaad geroepen. En dat is natuurlijk een hele discussie op zich. Maar ik vind dat ook een ander, ander soort kwestie. Ik bedoel, het, hoe wij nu bezig zijn met ondernemerschap. We hebben bijvoorbeeld hè, de traandeelhouders van Circus Dat zijn de maandelijke donateurs. En dat is een groep van 350 mensen. Ja. Uh, maar ja, tegelijkertijd, uh, dus dat levert, levert wat geld op. Maar ja, er is ook een medewerker bijgekomen die die traandeelhouders moet onderhouden. Ja. Dus het okay. daadwerkelijke ondernemerschap daaruit halen, dat is... Ja, zelf? We proberen onze, dus de projecten worden altijd gefinancierd met 49% subsidie... en dan de symbolische 51% eigen inkomsten. Oké, okay. <laughs> goed. nee Dat is heel belangrijk. Um, even nog, waarom heet het treurdier... Het klinkt zo treurig. Ja, treurdier is. Straandeelhouders, tra denk ik, nou, dat is toch al een vrolijke <laughs> poel, of niet? Het, het, het, treurdier is eigenlijk. Is eigenlijk uh, het is een personage uit een, een voorstelling die ik op de toneelschool. Al met Jan Paul Buis, een van mijn uh, collega-makers, okay. maakte op de toneelschool. Maar het, het, het Treurdier was destijds uh, gebaseerd op het, op het Reviaanse droefdier. Oh ja. En dus we, daar worden we, zijn we, door zijn we erg geïnspireerd. Mm. En staat inmiddels ook een beetje voor de, voor de eenzame, melancholische mens die zich iedere dag maar weer uit bed heist om het leven tegemoet te treden. Mm. Met optimisme, met optimisme. Maar eh, jij bent altijd in een konijnenpak gehuld, hè? <laughs> ja, dat, is, ja dat, is, dat klopt. Dat heeft niks met dat dier te maken. Nee, het heeft eigenlijk niks met het dier te maken. Het is eigenlijk, eigenlijk uh, de filosoof, een filosoof, een zingende filosoof die zich in een konijnenpak steekt om de wereld uh, te bereiken. En waarom een konijn? Het uh, ziet er leuk uit hoor, Dani nee, van. Nee, nee, maar, nee, zeker ja. Eigenlijk geen reden waarom het een konijn is. Het had ook een beer kunnen zijn. Uh, het had een beer kunnen zijn, maar het is geen beer. He? Het is een konijn. Het is een konijn. Het is een konijn. En, en, en ook niet een konijn, maar een koenijn. Een koenijn, half koe, half nijn. En ja, daar, zit niet echt, daar zit geen inhoudelijke gedachte achter. Maar wat ik, wat ik wel interessant vind, wat ik me altijd voorstel... als ik, die, als ik dat Koenijn speel, dat ik me altijd denk ja, die, dat die persoon... die, die filosoof die daarin zit en die zingende filosoof die zich om een of andere gestoorde reden in een konijnenpak heeft gehezen om daarmee uh, de elite te, te, te vertegenwoordigen en de, de koning van de elite te zijn. En het, we hebben bij het Eeuwige Nachtcafé 5 ja. het volk het land uit ja. was, had het konijn de macht gegrepen en had hij zijn elitaire dictatuur opgericht waar hij kreeft en kaviaar pleit. Want dat konijn voor kan verschillende vormen aannemen. Nou niet verschillende vormen aannemen maar verschillende ja, hmm, hoe... Toch verschillende hoedanigheden. Ja, ja, mo het, het mooie van het konijn is dat het een ras-opportunist is. Het, is, het is eigenlijk de vlees geworden kunst. Het, het, hij kan alles, alles aannemen wat hij, wat hij maar wil. En hij kan contradicties uh, bepleiten. Ja. Het is uh, een, uh, een interessant dier, dat konijn. Uh, je noemde al even dat uh, eeuwige nachtcafé nummer 5, meen ik. Macht aan de elite het, het volk het land uit. Ja. Want uh, luisteraars, als u nu denkt van nou die. Uh, maken leuke, gezellige, nee. vrijblijvende voorstellingen... Hè? met een uh, wijntje en, uh, en een liedje. Dat is toch uh, niet helemaal hoe het zit. Hè? Dit is namelijk best een uh, vrij grimmig verhaal. Ja, zeker, ja. En, ja en, en wat ik net vertelde, dus dat Nachtcafé begon met variëtees, losse variëteit mm -hmm. En op een gegeven moment dachten ja, alles leuk en aardig... maar we hebben wel een inhoud, we hebben wel een thematiek... en we hebben wel iets wat we gezamenlijk uh, ook willen, willen vertellen. En toen zijn we eigenlijk thema's aan die nachtcafés gaan verbinden. En het eerste thema was uh, dus het volk, het land, het, over de elitaire dictatuur van het konijn. En ook met, vanuit de gedachte, wat zou er nu gebeuren als de elite zou opstaan... nu alles wat, uh, alles wat uh, uh, verheffend probeert te zijn verdacht wordt gemaakt. Wat gebeurt er als er iemand opstaat die uh, wel uh, elitaire dingen zou brullen? Hè? Dus op op, op, op popul een elitaire populist. Wat zou er gebeuren als een elitaire populist op zou staan? We gaan luisteren naar Leuk. het konijn. Leuk. is the Dat was een fragment uit die voorstelling. Ja. Een stevige voorstelling met flinke, verpakte ja, maatschappijkritiek erin. Ja, ja, ja. En wat was die kritiek dan eigenlijk? Um, nou, Het was eigenlijk veel meer een, een, een dystopische vraag. Of, of, een, het, was veel, het was veel meer een vraag van... Um, wat is nu precies de kloof tussen, de, tussen volk en elite? Bestaat die kloof überhaupt? Is er, kun je spreken van een volk? Kun je spreken van een elite? Nou goed, als je dat vaststelt... Er, er wordt vaak geroepen, de elite moet weer opstaan. De, nou goed, wat zou het betekenen als die elite opstaan... en zijn stem zou verheffen? Zoals en, de de, en de macht grijpt. En de macht grijpt. En... Kun je, zou dat op een manier kunnen dat je wel... Dat je, hè, is dat niet een contradictie in termen? Dus dat, hè, de, de verfijning en de nuance en tegelijkertijd dat uitdragen... en dat brullen eh, door de straten brullen. En daar ging de voorstelling eigenlijk over, over die, over die vraag. En daar is natuurlijk niet echt een, een, een sluitend antwoord op. Nee. Een antwoord op. Maar uh, het volk wordt uh, hardhandig aangepakt... Wordt zelfs afgevoerd hè, op het eind van de voorstelling? Zeker, de slechte smaak, de slechte smaak wordt uitgebannen. Dus het is enerzijds natuurlijk een pleidooi voor kunst. Maar laat aan anderzijd, anderzijds ook de complexiteit van, van, de, van de nuances in. En dat je, niet, uh, dat je niet kunt zeggen. Nou, nu moet de elite opstaan en zijn stem verheffen. En eindelijk eens met een rechter rug. Ja, dat is allemaal natuurlijk populistische praat waar je, waar je ook niks aan hebt aan de andere kant. En is dat dan een voorstelling die jij zelf schrijft? Helemaal, of doen jullie dat met ook met z'n allen? Ja, dat schrijven, we, dat schrijven we met het. Dus de makers zijn ook de schrijvers en ook de spelers. Dus dat schrijven we in een bepaalde periode van, nou, laten we zeggen, anderhalve maand, twee maanden. En dan brengen we, daar brengen we allemaal uh, bestandsdelen voor in. Het blijft, hè, dat Eeuwige Nachtkweet blijft fragmentarisch van aard. Het is niet één voorstelling van. Uh, de avond duurt vier uur, maar het is niet één voorstelling van vier uur. Er zitten ook zes pauzes in, weet je wel. Het blijft, het blijft fragmentarisch hoe we daaraan ook kunnen werken. Ja, Want hoe groot is jullie gezelschap? Uh, we hebben een artistieke kern van zeven mensen. En ja. jullie schrijven dan met z'n allen, jullie zingen ook? Hè? Ja. Ik bedoel, want Dat hebben we ook net kunnen horen. Ja, zeker. zeker. Dus die zijn, mensen zijn van alle markten thuis. Van... Jullie hebben ook gasten? Ja, gastspelers en, en gastmuzikanten en gasten. Ja. Uh, en als je dan he, de circusterie weer als, een, als een, het kunstwerk ziet... dan ook uh, vormgevers, technici, uh, producenten... die we op projectbasis en, uh, vast aantrekken. Ja. Een van de mensen die ook bij jullie te gast uh, was... was uh, Maarten van Roosendaal. Ja. En uh, die heeft vaak bij jullie gespeeld. Uh, ja die heeft, Nee, Maarten heeft... Of een aantal uh, keer, ik uh, weet niet precies. Maarten heeft, toen hij nog leefde, zat hij in de, uh, in de Raad van Toezicht van oh, Circus Trudius. Oh dat hadden dat, jullie wel. Ja, dat moet, hè? Ja, dat moet volgens het Cultural Governance. Ja, ja. Maar dat, dat, dat is natuurlijk al uh, een geweldig ding op zich, dat hij in onze, in onze Raad van Toezicht zat. Um, maar we, ik, ik kende hem omdat de muzikaal leider van Circus is Wilco Sterke, en dat is, uh, dat is zijn neef. En die ken ik nog van de middelbare school. En Wilco woonde in Hello en ik woon, eh, woonde in Kastrikum. We zaten op dezelfde middelbare school. En ik ging auditie doen voor de, voor de toneelschool... En, ik ging, uh, en toen ben je aangenomen? Ja, toen ben ik aangenomen, toen was ik 17. En toen deed ik auditie met een nummer van een of andere obscure zanger, Maarten van Roosendaal. En ik vroeg echt per stom, stom toeval: vroeg ik hem, Wilco, eh? zijn neef, om mij te begeleiden op de piano. Want dat was uh, ja, ah, ja. iemand die muziek maakte op die middelbare school. Dus ik vroeg hem. En dat bleek dus zijn oom te zijn. En toen zijn we ook nog naar de kleine comedie geweest waar hij toen speelde. En ja. toen hebben we, ik zong Red Men niet voor uh, als auditienummer. Oh, ja. En toen zijn we naar de kleine Comedie gegaan, en toen heb ik hem ontmoet. En vanaf dat moment is hij ons eigenlijk blijven volgen. Hebben We programma's gemaakt, Hebben we op de toneelschool, heb ik brecht liederen gezongen, is hij komen kijken. En Eva, zijn, uh, zijn vrouw, vrouw. Die, uh, die regisseerde mij daar, uh, mm. daarin. Dus dat werd een hele warme band. En aan het einde van, dat, van die opleiding richt ik zeker stuurururur op, en toen kon het niet anders dan dat Maarten. Dan In de natuurlijk... raad van toezicht moest gaan. Ja. In de raad van toezicht. En ook, en ook een vaderrol, uh, of een, een artistieke vaderrol voor ons uh, vertegenwoordigd. Dat, dat is altijd heel warm gebleven. En we Zim... noemden hem ook uh, onze ome meneer. Zullen we even heen. naar hem luisteren? Ja, dat vind ik leuk. Ik Want heb je zin... hebt uh, een ja. cd meegenomen. Ik heb een cd meegenomen, namelijk de cd Adem Uit. Ja. Dat is een tweede programma. Ik ga nu met dit... En welk nummer wil je laten horen? Ik ga het nummer Postbode uh, laten horen. Iets minder bekend, dan red mij niet. Een stuk minder bekend. Ah. Ik, ik laat het horen omdat het nummer zich afspeelt in Hello. Oh ja. Even kijken, nummer 10. Ziet. Lukt dat wel? Nou, oh, nou er, ja. komt, er komt nee, al een technicus aan. Het, nee? Nee? het gaat heel goed. Gaat dat goed? Ja, tien jaar. En dan play, hè? Ja. Oh, even wachten. Ja, u, ja. Ziet het, u, u ziet het niet, maar er staat hier een geweldig apparaat. Er staat hier, apparaat uit er staat hier de jaren er een apparaat, we dachten dat gaan we gewoon zelf bedienen. Dat ik is lekker. Ken snel. gewoon apparaat uit de uh, 21ste eeuw. Nou, komt die nog? Heb je wel op play gedrukt? Nou, ja, hè? <laughs> Goed. En nu bouwt men een sporthal op de plek waar wij speelden. Ik, Tim Tatu, en jij, Indiaan.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 Neem jij dan even de post voor ze mee. Uh. Op was dit van uh, Maarten van Roosendaal. Uh, meegenomen door uh, Thomas Spijkerman. Hij is mijn gast uh, vannacht in uh, Casaluna. Hij is de directeur van uh, Circus uh, Treurdier. Een, uh, een theatergroep van mensen die heel veel zelf willen doen. Een uh, schoolvoorbeeld van cultureel ondernemerschap. Uh, vorig jaar, in uh, juli 2012, was uh, Maarten van Roosendaal te gast in Casaluna. Bij Zomernachten, dat is... Uh,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 Uh, dit is dus uh, uh, uh, weer de nieuwe generatie, zou ik maar zeggen. Ja, nou dat lied, dat kunnen we misschien een tweede uur laten horen. Ja, dat gaan nee, we nu doen. niet doen. Dus uh, ja, uh, Maarten is je voorgegaan als Casaluna-gast. Wat lief, wat ja, lief, lief wat, dat hij dat zegt. Ja, ja wist je niet. Ik wist, ik wist wel dat die opname gedraaid ging worden. had hij het inderdaad over. Dat ja. hij zei van, ja, ik wil, ik wil ik in de kroeg wil ik laten, ja. laten horen. Ja. ja, dat wist ik wel, maar ik vind het... Uh, leuk om het weer terug te, te luisteren. Het ontroer, of, terug, om het nu weer ja. terug te horen, want ik had het fragment helemaal niet gehoord. Het ontroert je misschien zelfs? Zeker, zeker. Ja. Zeker, zeker het, omdat er Maarten natuurlijk niet meer leeft. Het, het is vreselijk, maar uh, we kunnen hem op die manier... toch nog steeds uh, wel genieten van zijn, uh, van zijn mooie liedjes. Um, de Nachtmis, laten we het daar eens even over hebben. Um, dat is iets wat ieder jaar uh, weer een uh, ja, enorm succes is. Ja. Wat, wat willen jullie daarmee? Ja, dat zijn we in 2008 begonnen eigenlijk vanuit het idee dat uh, we nu in een Tijdleven waarin uh, het geloof in de in zin van de religie um, jonge mensen niet meer grijpt zoals het hen ooit heeft gegrepen. Het jou, het... Heeft het jou ooit gegrepen? Uh, niet of je religieus bent opgevoed? Uh, niet niet, niet de, uh, zeg maar de grote religies in de wereld die hebben me niet, niet gegrepen, ik ben niet religieus opgevoed mm. maar wel het idee van een god of een, of een uh, transcendente werkelijkheid, dat heeft, me, dat heeft me wel gegrepen, maar dat heeft me veel meer op in filosofische zin bezig gehouden dan in, uh, dan in, de, in de religieuze zin van het woord. En ik merkte gewoon dat in onze generatie... Dat, er, dat jonge mensen wel behoefte hebben aan zingeving... of aan spiritualiteit of bezinning of reflectie... waar, denk ik, intelligente mensen altijd behoefte aan hebben. Maar niet meer aan de, aan de connotatie, de christelijke connotatie... die kerstavond heeft. En toen dachten we, we gaan een seculiere uh, nachtmis organiseren... in 2008, voor het eerst. En dat deden we dan na onze kerstvoorstelling. Eigenlijk helemaal niet wetende wat voor werk uh, we ons op de hals hadden. Ook nou, een beetje maar... reven, hè? Oh, absoluut, ja, ja zeker het is, het is, absolu nee, niet. Nee, het is ab absoluut uh, Reven. Nee, is absoluut maar ook het, het uh, um, uh, traditie en uh, um, ja het ritueel. Hè, dat past heel erg bij Circus Trudy. en natuurlijk ook bij Gerard Reven. Dat omarmde mm -hmm. hij en de, en dat da daarom vinden vinden wij ons zo ja, ook mm -hmm. in, in hem. Maar dat deden we in 2008 voor het eerst. naar nou, onze ook. Het is altijd gratis geweest. Het was heel erg het was heel erg bedoeld als geschenk aan ons publiek en aan de stad Amsterdam. Um, en we wisten natuurlijk helemaal niet of er een hond op af zou komen. Want we hadden die kaartverkoop helemaal niet. We, dacht, we zeiden gewoon, nou, om uh, tien uur begint er een nachtmis. En dan kun je naartoe komen of niet. En dat was eigenlijk vanaf jaar één gewoon stampensvol. Dat, dat ging als een lopend vuurtje tot we uiteindelijk in 2011... Dat, we hebben één jaar overgeslagen. Dit is het vijfde jaar dat mm -hmm. we doen. Tot we in 2011 het deden. En iedereen als sardientjes in sardienblikjes... echt tot op, tot op de laatste millimeter op elkaar zat gepropt. En dat was ook een, dat was heel erg bizar. We, we moesten naar een grotere, grotere locatie. Nee, maar wat was er nog mis... Aan? Want je ja, de, de nachtmis, maar goed, een, of een dienst. Ik bedoel, had het nog enige relatie met een, een traditionele nachtmis? Of een um, kerstnachtmis? Ja, we, we, we houden wel de dramaturgie aan van de, van de gewone nachtmis. Dus de onderdelen van de, van de gewone nacht, van de nachtmis zijn: samenzang, samenzang, een preek, een, een collecte, ja. uh, uh, uh, een, koor? Liederen, een koor, liederen die tegenwoordig gebracht worden. Dus, dus die onderdelen blijven. evangelie? Het, ja, ja, ook een eigen evangelie. Mm -hmm. ja, een eigen, in de vorm van een kerstverhaal. En, uh, hè, dus dat, dat, dat vindt allemaal plaats, uh, in, ook in onze nachtmis. Alleen dus niet met, uh, met de christelijke connotatie ervan. Maar, ook niet, uh, maar het is ook niet blasfemisch. Dus het, uh, en wat er natuurlijk wat er ook over blijft, is dat je die afstand. Nee, die problemen... Dat hebben we gehad, die blasfemisch. Ja, dat hebben we gehad. Helemaal, daar hebben we, ja. Precies, daar hebben we ook helemaal geen, ja. geen behoefte aan. Dat vindt ook helemaal niemand, daar zit helemaal niemand op te wachten. En het is wel een oprechte poging om die afstand te overbruggen het afstand tussen, tussen het mystieke of iets wat je, waarvan je niet weet of het er is, wat het is en dat is, dat, dat is hetzelfde als, als kunstenaarschap als je gaat zitten aan je, aan je tafel en je gaat een tekst schrijven dan weet je ook niet waar je het vandaan moet halen en dan eh, Gerard Reven om hem maar weer ja. te citeren zei ik heb al die boeken niet zelf geschreven die zijn eh, voor mij geschreven ik hoefde alleen mijn hand op het eh, papier te zetten en dat, is, dat is, heeft natuurlijk ook te maken met, je kunt het ook inspiratie noemen vind weet ik veel wat ja. uh, maar je zegt, we, we, we, we zitten niet meer meer vast aan die christelijke, uh, aan het, aan het, eh, ja, nou ja, connotatie noem je dat dan. Uh, maar is er nog wel een wieg, is er nog wel een stal, is, is er een christuskind? Nee, niet meer de, de symbool. Uh, niet? Nee, we uh, proberen uh, uh, natuurlijk onze eigen, de, de psalmen van onze tijd... Te, te horen te brengen. Of we en hoe niet, klinken uh, die dan? Nou, we hebben in 2000 uh, te bijvoorbeeld nummers van Bonifère tegen te horen gebracht. Of Louis Wainwright, of uh, Justin Timberlake, of, uh, of uh, dat soort. Maar dat doen we dan in zes zesstemmig. En daar worden dan arrangementen voor gemaakt. En dat, uh, dat, was, dat was toen, toen was dat meer gezang. En nu zijn we, hebben we een groot koor. Dus er zijn er uh, tw een twintigkoppig koor van uh, studenten van de toneelschool. En die, we maken daar zelf uh, arrangementen voor. En zelf uh, de liederen tegen horen. Want dit jaar is er weer een nachtmis. Ja. Ieder jaar is die dus heel verschillend, begrijp ik. Zeker, ieder jaar is het, het is ook... Ja, het, het is ook niet een voorstelling. In dat, hè. Het is echt een, een beleving dat zich alleen op dat moment in de tijd... Uh, op kerstavond kan plaatsen. En ik moet je ook zeggen, dat is uh, een belangrijk onderdeel... van hè, dat kerstavondgevoel, dat is een belangrijk onderdeel. Je kunt niet even nog een uh, mismiddag doen. als. Uh, nee, daar moet je naar Paradiso, want dat is een oude kerk. Dan ja. krijg je ook nog eens dat gevoel van dat gebouw mee. Zeker, het is een geweldige plek, is dat Paradiso. Voor, er zijn natuurlijk meerdere kerken Het Het Compagnie-theater is ook een oude Lutherse kerk. Oh, nou, helemaal goed. Op de Kloveniersburgwal, daar gaat dit. Alhoewel die Lute, die Lutherianen, die hadden natuurlijk geen nachtmis. <laughs> nee, maar geen, ja. geen nachtmis. Nog. Maar goed. Uh, en, uh, ik, dat is dus nu een. Uh zo bekend geworden, dat dat meteen tak is uitverkocht. Dat was bizar, inderdaad. Want dat was op 1 december ging dat in de, in de verkoop. verkoop. Het is gratis, maar het, het ging in de, in de tussen aanhangstekens verkoop. Of mensen hoeven niet te betalen? Nee. Nee, maar ze moeten hun kaartje veilig stellen En Reserveren. Dan, ja. Ja. reserveren moesten. Ja. En dat is op 1 december uh, waren de 450 plaatsen vol. En er waren, was, waren nog 400 mensen die wilden reserveren. En die hebben we helaas teleurs, teleur moeten staan. Wat concludeer je daaruit? Um, Behalve dat jullie dan populair zijn nee, in bepaalde nee, kringen. Nee, ja. Maar ik bedoel, dat het de behoefte is aan zo'n. Aan samen zijn op kerstavond. Ah. Aan een zinvol samen zijn op kerstavond. Mm. Dat, dat is het enige conclusie die kan trekken. Maar die kon ik in 2008 kon, kon je dat al heel erg voelen. Dat mensen echt zoekende zijn naar, naar zo op zo'n avond, wat, wat toch gaat over, over wat heb ik gedaan het afgelopen jaar. Wat ga ik, ga ik het komende jaar doen. Mensen moeten dat kwijt. En die, waar ze het toen in kwijt konden, was, was in de kroeg en in uh, zuipen. Maar. Zo'n plek waar, de, waar daar ruimte en aandacht aan wordt gegeven. Dat is waar denk ik heel veel mensen behoefte aan hebben. En wordt er dan geen drank geschonken? Daarna. Daarna. <laughs> Dat vind ik ook wel weer een mooie katholieke traditie. Maar, natu maar, ja. Natuurlijk, maar natuurlijk. Ja. Uh, wacht je hebt, je hebt nog van alles bij. Ja. Laten we nog even iets laten horen. Nou want... leuk, ik ga dan iets laten horen van Circus Trudy. Gewoon. Ja, want we hebben begin vertel, dit... vertel maar. Ja, we hebben begin dit jaar, in, twee, in 2013 zijn we met die nummers... die we dan tijdens onze voorstelling of tijdens die eeuwige nachtcafés hebben gemaakt, uh, daar zijn we de studio in gedoken met een, uh, met een geweldige band. En uh, hebben we er bandarrangementen van gemaakt. Ja, dat is dan weer iets heel anders dan als je in een theaterformatie uh, gaat spelen. Um, nou, en dat ga ik nu laten horen. E een van de nummers uh, heet Parijs. En dat zat in het eeuwige nachtgeveer 5. Dus over het volk het land uit. En dat ga ik nu laten horen. Oké. Okay. Inmiddels weet ik... Hoe het werkt? Hoe het werkt. zo. En dat is... Uh, het scheelt een slok op een borrel. <lacht> <lacht> Even kijken. Ja. Dat ik eenmaal niemand was. Kijk zit qua parie, met je onverwerd verdriet. Je hoofdpizine die smaakt me niet, en dat die doorsnede door remietjes van sati. De weerzinwekkende pedance, die vieze tongval van die Fransen, stort met Notre-Dame en almaar in elkaar. Met de hoofdstad van de liefde, ben ik voorlopig wel weer klaar. Was ik helemaal uit mijn zals Mijn verwachtingen en dromen zijn ook daar niet uitgekomen Al mijn pogingen ten spijt Ik had gewoon te weinig tijd En zelfs de angsten die ik ooit had overwonnen kwamen me terug nog voor mijn treinreis was begonnen Ik ben gewoon De klas. In Parijs was ik helemaal uit mijn zas, omdat Parijs me graag liet voelen dat ik helemaal bij niemand pas. Nummer Parijs was dit. Van Circus Treurdier. Mijn gast is Thomas Spijkerman. We hebben het over Circus Treurdier. We hebben het gehad over Maarten van Roosendaal. Over het fenomeen nachtmis. Toen ik dit nummer hoorde dacht ik. Hey, ik heb dit nummer gehoord. En dat hmm. was op een avond in Utrecht. Dat was niet een avond van Circus Treurdier. Maar daar heb jij dit wel gezongen. En dat was namelijk een, een avond met schrijvers. Ja. Dus dat doe je dus... Ook. Ja, er zijn dat... er ook nevenactiviteiten. Ja, dat was dus dat, dat uh, konijn. Dus die, filosoof in dat, uh, die zingende filosoof in dat konijnenpak. En die was, ge was gevraagd door die, door die schrijvers... Of, of ik met ze op tour wilde. en Het waren uh, Kluun... Die, sch die schrijvers hebben dat aan het konijn gevraagd? Ja, de, of degene die de schrijvers <laughs> vertegenwoordigde. Oké, <Okay>, Tommy Wieringa <laughs> was dat, Kluun. Tommy Wieringa was dat, Kluun, Jitke Jans en Christophe ja En uh, daarmee hebben we een theater gemaakt. En ik presenteerde dat. En we hadden een soort, ja, soort caféetje op het toneel gemaakt. Een soort literair caféetje. En... Uh, het koenijn had dan ook schrijversambitie. En, uh, en die wilde bij die schrijvers horen eigenlijk. Maar die werd daar natuurlijk uitgekotst. Dat was een hele onderhoudende avond. Met ja, het was de, heel erg leuk. Nou, ja. leuk, leuk. Nee, het, was, het, was, het was leuk. Maar toen dacht ik, hey, dat is dus geen circus truier in de zin van het woord. Maar alles, ik, ik begreep daaruit dat er gewoon heel veel meer mogelijkheden zijn. Ja. Ja, dat, dat, dat, het is, het is een, een beetje een extract van, van een mm -hmm. van de makers. Nou, ja, in dit geval ik dus. Een van de makers die dan samen gaat werken met een ander soort voorstelling. En het was heel erg leuk. Het was een, het was een geweldig leuke toernooi om te doen. Ja, die schrijvers vonden het volgens mij ook heel erg leuk. Dat denk ik ook, ja. ja. Um, een andere. Hoe noem je dat? Um, hoe noem je dat nou? Iets? Wat, wat onderdeel. Wat, van wat, een onderdeel, nee, iets wat eruit voortkomt. Nou, ben het woord even kwijt. Um, is het televisie? Ja. Jullie gaan ook televisie maken. Ja, het wordt wacht, steeds groter. Ja, het is, het is bizar. Ja. Want in, in mijn eerste toekomstdromen over Circus studie was het inderdaad altijd het idee om: ja, het maakt niet uit in welke vorm het komt. Theater, muziek, boeken, cd's. En inmiddels begint het wel inderdaad. En toen dacht ik altijd een beetje van ja goed leuk. Maar laten we maar eens beginnen met theater. En dan zien we over tien jaar weer verder hoe en wat. Maar inmiddels begint dat toch allemaal wel uh, vormen aan te nemen. Dat het inderdaad die kant op gaat. En we gaan inderdaad uh, uh, in januari de tweede pilot voor TreurTV uh, opnemen. En TreurTV is eigenlijk nou ja de, de treurdieriaanse poging. Om, uh, om artistieke televisie te gaan te, te ontwikkelen. En dat is ontstaan eigenlijk vanuit het idee... in het theater probeer je toch altijd alle beelden die je hebt... en al die, ja, we denken heel, heel beeldend. Ook beïnvloed natuurlijk door de, door de, door de beeldcultuur... die nu alom uh -huh. overal vertegenwoordigd is. En waarmee wij zijn opgegroeid. Um, moet het toch allemaal in de fantasie van het publiek gebeuren? Moet je toch, is het toch een abstractie waar je als publiek naar kijkt? Terwijl met tv heb je juist de mogelijkheid... om alles heel gedetailleerd in beeld te brengen. Juist oog te hebben voor ieder detail wat je, wat je in beeld brengt. En dat was eigenlijk de reden waarom we dachten... we moeten vroeg of laat ons met televisie gaan bezighouden. Ehm... Um, en daar, toen hebben we TereurTV bedacht... en toen hebben we een enorme metropool bedacht... waar allerlei vreemde, absurde locaties zijn... zoals een croissanterie waar een, man, uh, waar een man met een enorme croissant op zijn hoofd werkt... waarvan je niet weet of het een croissant is of dat dit een man met een croissant op zijn hoofd is... of een, of een eeuwigdurend loket waar een, waar een ambtenarij is... waar je helemaal gek van wordt. Dus allemaal van dat soort locaties waar dus weer die dat treurdier... die eenzame dolende mens door, de, door, de, door die enorme stad slentert... en op zoek is naar zingeving of naar, naar, naar, naar, naar zingeving eigenlijk. En worden dat lo, dus losse sketches? Krijgen jullie in een bepaald programma een... een, een, een... Nee, het, het, treur -TV, het treur TV is dus een de, eigen programma. Ja, nou, het het, het, het uiteindelijke doel is natuurlijk om een serie te maken... van acht afleveringen van 25 minuten. Maar het tussendoel is dat we nu ons online... want het is een on, eh, in, okay. in januari gaan we een online televisie... Eh, het is nog niet op de, okay. op de nationale nee, nee. beeldbuis... Nou, maar ja, het gaat ach, wel op, uh, op VPRO-TV uh, okay, uh, plaatsvinden. En dus op dat eigen online uh, televisieplatform. Mm. Dus is heel spannend. Er worden, nu worden dat uh, korte filmpjes van tussen de 1 en 5 minuten... die allemaal dus in die wereld uh, plaatsvinden... En eh, we, hebben dat, we hebben afgelopen jaar, in 2003, een pilot opgenomen van 16 minuten. Dat, uh, is het niet te veel? Ik kan me voorstellen dat mm -hmm. het ook. Nee, ja, goed, als je, en je moet concentreren op televisie, wat wel moeilijk genoeg is natuurlijk. Mm -hmm. Om die filmpjes te maken. Je moet het monteren, dat is ook weer een heel ander métier. Mm -hmm. En je wil ook nog uh, voorstellingen maken. Nou ja, CD's, hier liggen mm -hmm. CD's. Waar je dus weer de studio in moet met die muzikanten. Ik, uh, ik, <laughs> ik kan me voorstellen dat dat. Uh, nou. Artistiek ligt het allemaal in het verlengde de van Je leven wel helemaal gaan beheersen? dan. Dat dan? is sowieso zo. <laughs> het beheerst ons alle leven. En zowel de mensen die voor de organisatie van Seger Studio werken... als die artistiek met de, beheerst het allemaal hun leven. Dus dat die die is, zijn ik, allemaal gewoon iedere dag helemaal kapot. Die zijn, ik, ik, ik, ik, moet erg, ik moet erg opletten dat, ik, dat, ik, dat, dat, dat, dat, dat niemand zich kapot werkt... en dat iedereen ja? zich blij... Moet je, dat ver... moet je ook nog bewaken? Dat moet ik ook nog bewaken. Ja, dat, dat is een onderdeel van... Uh, van van, van dat, dat bedrijf ja. Ja, hebben. Uh, uh, maar in artistiek gezien ligt het in, allemaal in het verlengde van elkaar. Hè. Dus als je, je bedenkt al die dingen en of dat nou in televisie tot uiting komt, of in een boek of in een EP, dat, dat voelt voor mij niet, niet als te veel. Het is alleen natuurlijk uh, organisatorisch en zakelijk en productioneel dat je heel goed moet, moet opletten dat je niet iedereen uh, helemaal overbelast met al die artistieke ambities. Ja. Maar goed, want jij bent wel de leider. Ja. Dat is zeker. Jij bepaalt wel wat er gebeurt uiteindelijk. Zeker, maar we hebben bijvoorbeeld voor TreurTV... daar zit uh, onze regisseur en mijn compagnon... co-artistietleider Joost van uh, okay. Heesik... draagt daar de hoofdverantwoordelijkheid voor. Dus de, de taken zijn verdeeld uh, okay. in... Ik ga eventjes uh, iets uh, melden. Want zometeen dan gaat de Joodse omroep verder met een kwartier hoorspel. Pekelvlees. Namelijk dat uh, Daar ben ik heel blij mee. Thomas Spijkerman hier uh, na 1 uur ook nog aanwezig is. Tot 2 uur. En u kunt bellen met het nummer 0800-1121. Mailen kan ook. Kazeluna.ncv.nl Of twitteren met hashtag Kazeluna. Hm. Maar bellen vinden we eigenlijk het leukste. De, en ja. u kunt natuurlijk gewoon uh, bellen als u vragen hebt aan uh, Thomas Spijkerman. Misschien hebt u het circus treur die... We en wilt u daar iets over kwijt? Dat kan allemaal. En uh, u hebt nu zo gehoord wat u zo al doet. Uh, dat cultureel ondernemerschap. Misschien hebt u daar ook wel ervaringen mee. Misschien denkt u, hé, hey, hoe pakt hij het aan? Dus ik zou zeggen, tot na 1 uur 0800 1121. Luister naar mij. En mij. Nee. En mij. En mij. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. De Joodse Omroep presenteert. Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in 20 delen. Tekst Don Engelander. Deel 12. Ben je niet alleen? Mam, ik ben helemaal alleen. Wat jammer. Zeg het. Nou, het gaat niet zo goed met GoGo. Ze hebben ons geadviseerd er naar een verpleeghuis over te brengen. Dat wordt het ook, ben ik bang. Denk je niet? Ja. Ik wil je niet ongerust maken, maar ik ben met Rachel naar het ziekenhuis geweest voor een mammografie. Nee, nog niet Nu maar hopen dat het goedaardig is Want het kan ook kwaadaardig zijn Eén op de zeven vrouwen krijgt daarmee te maken Laat het me weten, hè Loekie, um, um, ik heb een paar dagen niks gehoord van Bram Wat zal ik doen? Ik ken hem niet Ik kan het ook niet bespreken met Bibi Dat is nog een kind En met je zus ook niet En Gary wil weten hoe het met Benny is ik heb de boot maar afgehouden, want dat hoeft ze helemaal niet te weten, toch? Nee, weten van niet. Ik wil je later terug. Wel doen, hoor. Tuurlijk. Mam, gaat-ie? Nee. Niet? Heeft u niet goed geslapen? Nee. Nee? Ik wil niet meer. Ik zal u medicijnen geven. Dan gaat het zo meteen wel weer iets beter. U moet ze wel blijven innemen. Dat doe ik ook. Meer dan mijn is. Mam, het spijt me dat ik u er weer mee moet lastigvallen. Maar ik kom er niet uit wie Benny is. U zult me toch iets meer over hem moeten vertellen. Ja, ja, maar dat valt niet mee. Waarom niet? Het houdt u kennelijk bezig. Het, het grijpt u nogal aan. Ja. Wie is het? Mam, wie is die Benny? Mijn jongere broer. Uw broer? Hoe komt het dan dat wij daar nooit iets over gehoord hebben? Ik, eh, omdat ik me ervoor schaam. Waarom ik... schaamt u zich dan? Omdat ik het niet goed heb gedaan. Wat heeft u niet goed gedaan? Weet tante Ali van, hè? Nee, misschien ook wel. Ik weet het niet. Ik zal me er nog een keer in verdiepen. Of ik het verder voor u kan uitzoeken. Ja, ja, ja. Maar verder tegen niemand iets zeggen. Als u dat niet wil. beloof me alsjeblieft dat je het niet verder vertelt. Het is goed, Mam. Ik beloof het u. Een broer. Jeetje, Mam. Mijn excuus is dat ik wat laat ben. Staan jullie hier al lang? Een minuut of tien. Hè, Flip een kwartier. Ik dacht dat je ons vergeten was. Het is zo later komen. Ja, sorry, maar ik werd opgehouden. Mam, dat is niks voor jou. Het was er zo belangrijk? Oh, niks bijzonders. Ik had een afspraak in de zaak met Joke. En er stond iemand en die schoot niet op. En Joke stond er alleen voor. Dan had je het toch telefonisch kunnen doen? Ah, dit speelt nog vanaf de tijd dat Ies de voorraad bijhield. Er klopte niets van. Het was allemaal wanbeleid. Dus moest jij zijn rommel weer opruimen. En niet alleen in de zaak, hè, K. Privé kon hij er ook wat van. Dat jij nog zo lang met hem hebt uitgehouden. Over de doden niets dan goed, hè? Weet je nog? Je zult toch moeten toegeven dat hij buitengewoon veel werk maakte... van alles wat een rok droeg. Ja. Nou, laten we het daar alsjeblieft niet meer over hebben. Op wie wachten we nog? Dat zei ik net. Het die belde dat ze eraan komt. Zullen we hier wachten of vast naar boven gaan? We hoeven we toch niet op straat te vergaderen. Mam, moet ik nog iets bij de koffie halen? Ik denk niet dat het echt gezellig wordt. Oh, en ons zal het niet liggen. Hè, eh, Flip? Ik hou verder mijn mond maar. We zijn nu allemaal bij elkaar om te overleggen hoe we verder moeten met moeder. Maar hoe is het met haar dan? Ik mis haar zo. Vandaag was ze er weer ietsje slechter aan toe. Nee. Daarom is het maar goed dat we tijdig maatregelen hebben genomen. Hè, Flip? Je bedoelt dat jij een Flip eigen gerijd en zonder overleg met ons vast haar hele flat hebben leeggehaald? Oh, beter nadat we nog maanden vast hadden gezeten aan de kosten. Voor hetzelfde geld duurt het nog een hele tijd. Voor mij staat het welzijn van moeder voorop, G. En stel dat ze weer een beetje moed krijgt, hè? En, en ervoor gaat knokken. Dat zie ik niet gebeuren. Mam, zo goed gaat het niet meer met haar. Flip en ik hebben dat heel goed overlegd met de geriatrisch specialist. Ja. En die meldde ons telefonisch dat het misschien nog maar een, nou een maand of drie zou kunnen duren. Zoveel vertrouwen had hij er niet in. Hè? Flip? Nee. Hij was er zeker van dat ze ook niet meer verder wil. Ze geeft het zelf op. Juist daarom, Kay. Volgens wij... mij is het alleen een stemming. Ze is depressief. Kunnen we niet beter een psycholoog vragen haar te onderzoeken? Flip en ik denken dat het beter is. Ook om wat die geriatrisch specialist zei. Ja. Moeder, in plaats van naar een verpleeghuis, naar het hospice over te brengen. Nou, daar ben ik falikant tegen. Als moeder zelf niet meer wil. Ja, volgens mij ook. Hetty, wat vind jij? Wel, ik vind het moeilijk hoor. Kijk, moeder Beb is niet mijn moeder, maar als ze het wel was, dan vind ik het veel te vroeg voor een hospice. Stel, ze wordt beter. Als er iemand is die moeder kent, dan ben jij het. Wel, ik zeg hoe ik het voel. We moeten de handschoen niet te snel in de ring gooien. Ze nemen haar alleen als ze nog maar drie maanden heeft te gaan. Nou, dat is wat die specialist ook zei. Een verpleeghuis, één grote ellende. hè, Flip? Toen jouw moeder daar werd verpleegd. Mm -hmm. Wat je daar ziet, dat, dat wil je niet geloven. Dan gun je het moeder dat ze de laatste periode... heel goed en liefdevol wordt begeleid. Het hospice. Hospice? Mam, Gogo is negentig. En ze wil zelf niet meer... Hoe vaak heeft ze dat niet gezegd? Ja, dat weet ik. Maar toch, alles in me zegt dat we er verkeerd aan zouden doen. Kijk, luister, met respect voor jullie mening, Gree. Ik ben ook bang dat jullie te snel besluiten. In het medisch centrum kunnen ze dat niet houden. Ja, dus we zullen een beslissing moeten nemen: naar het verpleeghuis of naar het hospice. Dan zullen we er maar over moeten stemmen. Ach. U begrijpt dat we om privacyredenen verder geen informatie kunnen verstrekken. Maar ik ben de dochter van mevrouw Huisman. Als zij u niet zelf heeft gemachtigd, moeten we helaas het dossier gesloten houden. Daar hebben we ons aan te houden. Maar de naam Benny zegt u wel iets? Eens kijken. We hebben hier drie patiënten met de voornaam Bernard. Of Benny, zoals u wilt. Ik kan u mijn paspoort of rijbewijs laten zien. En het of... spijt me, mevrouw De Vries... Maar vanochtend heeft mijn moeder mij in vertrouwen genomen over wie Benny is. Hij moet haar jongere broer zijn. Mijn moeder, de meisjesnaam is Stibbe. Het is het beste als u informeert bij het J-A-G-G-Z. z j -A -A -A. En dat is? Joodse Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Oh, u heeft hier niemand met de naam Stibbe. Eens kijken. Ja, ooit waar gehad zie ik... Maar dat was meer dan acht jaar geleden. Zou hem dat kunnen zijn? Ja, zoals ik al zei, ik kan u helaas niet verder helpen. Oh, moet ik mijn moeder weer lastig vallen? Er zit niets anders op. En ze is er op dit moment zo slecht aan toe... dat ik vrees dat dit een zinloze missie wordt. Wat naar. Ja, maar ik ga het nog niet opgeven. Echt iedereen is tegen mij... Op school doen ze allemaal irritant en ze sturen me heen mail via Facebook. Petra schreef dat ik haar heb verraden. Alleen maar omdat we vroeger vriendinnen waren... en ik nu omga met een jongen die zij ook leuk vindt. Zo leuk is ze nou ook weer niet trouwens. Eigenlijk is het ontzettende slijmbal. Petra maakt nu iedereen wijs dat ik hem van haar heb afgepakt. Bullshit! Ze moet echt nokken met die dingen op Facebook. Anders sla ik haar in elkaar. Ik ben echt niet bang voor haar en die domme vriendinnen van haar... Ik vermoord ze. Stuk voor stuk. Trutten. Bibi. We moeten serieus met elkaar praten. Heeft ze weer tegen je lopen zeik over die tattoo? En over dat spijbelen en pokeren en... Ho, ho, ho, ho. We hebben het wel over je moeder. Ik word niet goed van dat wijf. Ze loopt de hele dag om me te vitten. Ik kan niks goed bij haar doen. Ze komt me zo mijlen de strot uit. Misschien ligt het wel een beetje aan jou... Zo erg ben ik toch ook weer niet? Je moeder is de enige die jou verzorgt en altijd voor je klaarstaat. Maar niet zoals jij, oma. Ja, maar het is duidelijk dat je bij haar je grens opzoekt. Hoezo dan? Oh, ben je vergeten dat je door Roos, die vriendin van je... een tatoeage op je arm hebt laten aanbrengen? Een tatoeage waar iedereen stapel de van werd? Oké, okay, ja. Maar je bent een intelligent meisje... En je mankeert niks aan je verstand en aan je hersenen... maar je treit dat je moeder het bloed onder de nagels vandaan. Moet ze maar normaal tegen me doen. Bibi? Ze zegt dat ik niet normaal ben. Ze zegt dat ik haar irriteer. Dat is heus niet fijn, hoor, om van je eigen moeder te horen. Oh, je moest eens weten hoe je op haar lijkt. Wat ik vroeger allemaal niet met haar te stellen heb gehad. Ze scholt me uit voor trut en dat soort dingen. Zei ze dat? Ja, en wat denk je? dan ging ze naar opa om zich over mij te beklagen. En die troosterde dan, in plaats het voor mij op te nemen... en voor mij begrip te hebben. Was opa zo? Nee, Rachel wond hem om vinger. Ze was een lievelingetje. Ze kon zich alles bij hem permitteren. Zoals jij mijn lievelingetje bent. Duidelijk. <lacht> dus als ze je zo meteen komt ophalen, dan hebben we het er niet meer over. Je doet gewoon niks aan de hand afgesproken. Oké. Okay. <laughs> en dan nog iets. Je hebt mij opgezadeld met die Bram. En ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Ik ben nu drie keer met hem me op stap geweest en het was best heel leuk. Maar doe het me alsjeblieft niet meer aan. Ik krijg er de zenuwen van. <laughs> dat was ook de bedoeling. <laughs> wat fijn dat u mij toch nog wilde ontvangen. Nou eerlijk gezegd vind ik het niet makkelijk. En ik had niet gedacht dat ik er zo mee zou zitten. Wat ik u al eerder zei, ik neem volledige verantwoordelijkheid. Maar Is had kunnen weigeren. Ik denk dat ik heel overtuigend was. Mam, waar gaat het over? Hanneke Lafon had een relatie met je vader. Zeg ik het goed? We zijn intiem geweest. Volgens mij was u niet de enige. Ik weet het op zijn minst van nog een vijftal andere keren. Nou, ga geld. En dankzij die affaire met uw vader heb ik een dochter gekregen. Oh, deze foto is van toen ze een jaar of vier was. Op die is ze net tien geworden. En hier achttien, toen ze in het leger moest. Dus is ze mijn halfzus. Heb ik een zusje? Mirjam. Mama, heeft papa ervan geweten dat hij nog een dochter heeft? Nee, waarschijnlijk niet. Zoals ik uw moeder al heb verteld, wilde ik heel graag nog zwanger worden. met mijn man lukte dat niet. Wanneer kunnen we haar ontmoeten? Dat zal helaas niet mogelijk zijn. Hoezo? Mirjam is in 2001 na een terroristische aanslag bij een bushalte in Hadera zwaar gewond geraakt. Wat afschuwelijk. En heeft toen nog jaren in coma gelegen. U bedoelt dat ze... Een paar jaar geleden is ze overleden. Ach, oh, wat Erg. Mijn man Maurits heeft hier nooit iets van geweten. Dat kon ik hem niet aan Maar misschien heeft hij wel iets vermoed. We hebben het er nooit over gehad. En zoals ik uw moeder al heb verteld... wilde ik na zijn dood vorig jaar pas op zoek gaan naar Is en zijn familie. Om jullie beter te leren kennen. Oh, oh wat verschrikkelijk allemaal. En hoe oud is Mirjam geworden? Twintig. Was ze zes jaar jonger dan ik? Mirjam was van 1981. Oh, oh, eerst je dochter, dan je man. In een tijdsbestek van twee jaar. Het is wel heel erg zwaar. Het is behoorlijk zwaar om ze los te laten. Zelfs nog door te gaan. Ik, ik ben 71. Ach, en je ouders leven zeker ook niet meer. Ze zijn nooit meer teruggekomen.